11 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. De Turkse politie heeft het Gezi-park en het Taksimplein in Istanbul ontruimd. Het plein is leeg en er zijn veel gewonden. Met waterkanonnen en traangas kwam de politie het park binnen. Straten in de omgeving werden afgezet. Agenten rukten spandoeken, slingers en vlaggen weg. Ze spoten traangas rondom de tenten, zodat mensen die binnen zaten wel naar buiten moesten komen. Een paar uur geleden zei premier Erdogan dat alle betogers uiterlijk morgen het taxi moesten verlaten. Hij waarschuwde dat de politie het plein anders zou ontruimen. Maar dat is dus nu al gebeurd. Een Spaanse vruchtbaarheidskliniek werft actief Nederlandse paren met een kinderwens. Het tv-programma Nieuwsuur meldt dat de kliniek reclame maakt voor behandelingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet. Gynaecologen wijzen erop dat de Spaanse kliniek werkt met anonieme cel-eiceldonoren. Ook behandelt de kliniek vrouwen boven de 45. Elk jaar melden honderden Nederlandse vrouwen met een kinderwens zich bij buitenlandse klinieken voor een behandeling. In de Iraanse hoofdstad Teheran wordt massaal de overwinning gevierd van de gematigde presidentskandidaat Hassan Rouhani. Ook in andere steden zijn burgers de straat opgegaan. Ze hopen dat het tijdperk van de conservatief Ahmadinejad op zijn eind loopt. Overal rijden auto's met paarse vlaggen uit de ramen. Paars is het symbool geworden van Rouhani. De 64-jarige Rouhani kreeg ruim 50 van de stemmen. President Ahmadinejad heeft hem gefeliciteerd met de overwinning. In de stad Groningen is de jongen van vier teruggevonden... voor wie vanmiddag een amber-alert werd afgegeven. Een voorbijganger herkende de donkerblauwe Volkswagen Golf... die in het alert werd genoemd. Agenten hielden daarop de auto aan met het kind en zijn 43-jarige vader. De aanhouding verliep zonder problemen. De kleuter werd rond half drie door zijn vader weggehaald uit, weggehaald... uit het huis van de moeder. Hij dreigde met een mes. Het Amber Alert heeft volgens de politie tientallen meldingen opgeleverd. Reddingwerkers zijn de hele dag druk geweest met watersporters... die in de problemen waren gekomen... Bij het kustwachtcentrum in Den Helder kwamen in totaal 32 hulpverzoeken binnen. Vrijwilligers rukten uit voor jachten met een gebroken mast, zeilschepen die op een zandbank waren gelopen en zes surfers die niet meer bij de kust konden komen. Er is niemand gewond geraakt. Bij de aftrap van de Confederations Cup in Brazilië is gedemonstreerd tegen de hoge kosten van voetbaltoernooien. Zo'n 500 betogers hadden zich verzameld voor het stadion in hoofdstad Brazilië. De betogers wezen erop dat de overheid kostbare evenementen als het WK-voetbal 2014 binnenhaalt, terwijl een groot deel van de bevolking in armoede leeft. Jong Oranje is op het EK-voetbal onder 21 in Israël uitgeschakeld in de halve finale. Oranje verloor met 1-0 van Italië. De tegenstander van Italië in de finale is titelverdediger Spanje. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Het blijft waarschijnlijk droog en het wordt zo'n 17 tot 22 graden. De wind neemt af. Na het weekend wordt het warmer. In het oosten 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Help vertraging voorkomen. Loop niet langs het spoor. Kijk op prorail.nl/slash veiligheid voorop. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.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 Nou, ik schijn het niet helemaal te hebben begrepen, want we gaan het over de Harley Davidson hebben. Maar ook over Paus Franciscus, die morgen in Vaticaanstad meer dan duizend bereiders van die motor gaat zegenen. En Barack Obama waarschuwde president Assad van Syrië herhaaldelijk dat hij de rode lijn niet overmocht. Geen inzet van chemische wapens tegen de rebellen graag. Maar Assad heeft dat volgens het ministerie van Defensie wel gedaan. En dus wat nu? Laat Obama zich de oorlog inrommelen. De Brazilianen staan aan de vooravond van de generale repetitie van het WK... de Confederations Cup. Is het land nog meer in de band van het voetbal dan anders? Of zijn er ook protesten? De Chinezen doen voor het eerst mee aan de 24 uur van Le Mans. Hoe ver rijken hun ambities? En in Holland Sinkt-Hazes brengen Treintje Oosterhuis... Willeke Alberti, André van Duin en vele andere artiesten... hits van de in 2004 overleden zanger ten gehore. Onze vraag vanavond... Van welke muziek hield André Hazes zelf? Dat allemaal in het oog, maar eerst het nieuwsoverzicht. Zaterdag 15 juni. En gaat hij winnen? Nee, absoluut niet. Okay. Dat, is, uh, dat is absoluut, uh, dat weet ik wel zeker. Ja, dat zei correspondent Thomas Erdbrink afgelopen donderdag in het oog over presidentskandidaat Hassan Rouhani. Maar het liep anders. Nadat alle stemmen waren geteld, bleek Rouhani ruim te hebben gewonnen. Zelfs met meer dan 50% van de stemmen. Waardoor een tweede ronde niet meer nodig is. Onze correspondent is nauwelijks van de verbazing bekomen als hij het nieuws meldt. Iran is hebben met miljoenen, zoals het blijkt. en zoals het nu blijkt. voor deze geestelijke Rouhani gestemd. En ja, dat is heel anders dan het script. Een van de campagnemedewerkers van Rouhani woont in België. Hij hoopt dat onder de nieuwe president. Iran langzaam gaat veranderen betere relatie met de Europese Unie hebben. Of misschien kunnen we een officieel of niet officiële relatie met de United States hebben. In het topsportcentrum in Almere werd een herdenking gehouden... voor de vermoorde oud-volleybalster Ingrid Visser... en voor haar partner Lodewijk Severijn. Er waren honderden mensen aanwezig bij de bijeenkomst... waaronder oud-voorzitter van NOC-NSF Erika Terpstra. We zouden jullie zo graag een afscheid willen geven waarin we jullie nog een keer zouden kunnen vertellen... hoe belangrijk jullie waren voor het volleybal en voor de rest van de sport. En zoals u net in het nieuws hoorde... heeft de Turkse politie vanavond het Park en het Taksimplein in Istanbul ontruimd. Correspondent Bram Vermeulen was daarbij. Bram, hoe is die ontruiming verlopen... Nou ja, die ontruiming is nog steeds niet gedaan. In die zin dat de politie nu inderdaad het hele park heeft bezet. Alle demonstranten zijn daar verjaagd. Maar het is hier ongelooflijk druk op straat. Ik sta nu bij een van de twee sterrenhotels van Istanbul. Waar de afgelopen uh, uren enorm veel slag is geleverd. Uh, de ene ambulance naar de andere rijdt hier af met gewonde demonstranten. Sommigen uh, hebben traagas in hun gezicht gekregen. Sommigen zijn gewond geraakt door het uh, rondvliegen. Van die uh, patronen van die traag uh, En we uh, horen nu we hier staan dat uit alle delen van Istanbul demonstranten op weg zijn. toch naar Taksim om toch hun steun te betuigen aan de demonstranten hier. Het kan een hele lange avond worden. De afgelopen dagen hebben we steeds het beeld gezien van uh, het plein dat door de politie werd ontruimd. en daarna de volgende dag weer werd herbezet. Wat is je verwachting daarvan de komende dagen? Kijk, het Teamplein is inderdaad wat was het dinsdagochtend ontruimd en uh, ja de reden daarvan was dat het, het standbestuur gewoon weer het verkeer wilde laten doorgaan. De barricade zijn toen weggehaald. Uh, en toen werd eigenlijk een aantal dagen het park met rust gelaten. Maar premier Erdogan heeft eerder vanavond een, uh, een toespraak gehouden in Ankara voor zo'n honderdduizend aanhangers van zijn partij. En toen heeft hij gezegd: en nu is het echt afgelopen. Nu moeten jullie echt weg gaan. En binnen een uur nadat die uh, de toespraak was afgelopen, is er inderdaad uh, ingegrepen. En met grof geweld. En heel veel mensen zijn hier boos. Uh, en kijken ook naar de dag van morgen als er in Istanbul een andere wijk. Ook weer een hele grote betoging is gepland voor de regeringspartij, de AKP. En dan krijg je dus in twee verschillende plekken van de stad demonstranten voor het park en tegen het park. Erdogan heeft allemaal vrome beloften gedaan, zoals het houden van een referendum over de sloop van dat Chasey Park. Uh, ja. Komt daar nog iets van terecht of denk je dat hij nu echt voor de harde lijn gaat? Het lijkt vanavond uh, er vooral op dat dat schijnbewegingen waren om uh, de demonstranten uh, gerust te stellen. Uh, inderdaad, een belofte gedaan om zich te houden aan een rechtelijke uitspraak... ...die bepaalde dat het gemeentebestuur niet mag doorgaan met uh, het vernietigen van het uh, GG-part. En Erdogan, ik beloof dat als er in hoger beroep alsnog goed licht voorkomt, dat hij dan een referendum gaat houden. Maar... Ja, de mensen vanavond, ik vind het daar niet aan denken. Dus ik kijk nu uit op nog een Brankaar uh, die in een ambulance verdwijnt met nog een gewonde. In de lobby van het Vijf Sterren Hotel hangt een hele zware lucht van kragen Als mensen met graande ogen en dichtgeknipt keel uh, doorheen lopen. Dus het is echt een echt slagveld uh, op dit moment in, uh, in Istanbul. Bram van Meulen, onrustig Istanbul. Dat was nieuws vandaag op radio NTV. De komende dagen vindt in de Ziggo Dome in Amsterdam... het evenement Holland Zingt Hazes plaats. Nederlandse artiesten zingen werk van Hazes... en daarbij zitten onder meer Trentje Oosterhuis, Willeke Alberti... Jeroen van der Boom en nog veel meer. Nou, wij gaan vanavond in het oog de muziek draaien... waar André Hazes zelf van hield. We doen dat aan de hand van de platenkeus van Michael Peterson... die jarenlang met Hazes heeft samengewerkt als... E&R-manager, meneer Peterson, maar misschien eerst even uitleggen wat een E&R-manager is. Ja, in het Engels zeg je E&R-manager en het is eigenlijk gewoon uh, artiesten- en repertoire-manager. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de in Nederland gecontacteerde artiesten van IMI. En dat je uh, bepaalt welk repertoire van die artiesten op de CD terechtkomt. En hoe deed u dat samen met André Haasens, bepalen wat er op de CD's terecht kwam? Nou, er werd enorm veel aangeboden. We ontvingen, uh, laten we zeggen, 40, 50 demo's uh, in de maand. En dan maakte ik een kleine voorselectie. En André ging vaak op vakantie in zijn vakantiehuisje in de Hoek van Holland. En daar ging ik dan aan het eind van de dag naartoe. En dan draaiden we de hele nacht draaiden we die demo's door. Om uiteindelijk een selectie van twintig over te houden. En dat moest het dan zijn. En dan gingen we mee de studio in. En wie bepaalde uiteindelijk wat een echt hazesnummer was? Hij of u? Nou, dat was uh, een gezonde strijd over af en toe. Maar we, we vonden elkaar in. We vertrouwden elkaar wel dat we in ieder geval met een goede selectie uit de bocht kwamen. We hebben u gevraagd uh, een aantal nummers uit te kiezen die een inspiratiebron voor Hazes, die in, ja, alweer negen jaar geleden is overleden, ja. uh, een inspiratiebron voor hem hebben gevormd. Het eerste nummer is een bluesnummer, dat verbaasde me eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Het was in de tijd toen we die plaats gingen opnemen ook verbazingwekkend voor iedereen, want niemand had uh, dat achter andere gezocht, de belangstelling voor het bluesrepertoire. En uh, IMAI was daar ook wat, uh, wat uh, twijfelachtig we? over. Ja, die dachten van, ja, goh, we, we willen eigenlijk een reguliere Andreasis uh, CD hebben... met het bekende volksrepertoire. Maar de vorige CD die ervoor zat, dat was de plaats Liefde Leven Geven... die had het uh, wat minder gedaan. Dan moet je toch nog steeds denken aan het respectabele aantallen. Maar dat viel toch wat tegen. En André uh, was er zelf eigenlijk op dat moment behoorlijk op uitgekeken... op die Nederlandstalige uh, liedjes. Toen kwam de blues... En toen zei hij van nou wat mij betreft hoeft het eigenlijk voorlopig helemaal niet meer plaat te maken. En uh, ja, dat was toch een, een, een sprake van een dip. En toen ben ik met nog maar zitten en zei hij van nou als jij nou een plaat zou mogen maken, welke zou dat dan zijn? Wat zou jij nou echt willen? En toen zei hij van nou dat, dat wil jij toch niet. En bij mij willen ze dat ook niet, dus ik ga dat niet zeggen. Ik zei nou moet je me toch, dan moet je me toch toevertrouwen. Hij zei nou ik wil eigenlijk een bluesplaat maken. En welk nummer koos hij vanuit? Wat, gaan we nou, horen? Dat wat we gaan horen is het nummer van Rufus Thomas. Dat is Walking the Dog. En wij hebben daar een Nederlandse versie van gemaakt. Can't so walk in the dark. Guess who walk in? Dog. Just a walking bird dog If you don't know how to do it I'll show you how to walk a dog Come on now, come on, come on Mary, Mary, white contrary Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got dark shells Pretty man. bird dog <laughs> Just a walking bird yeah. dog Thomas. en De oorspronkelijke versie van Walking the Dog. Ik geloof dat het in Nederlands. ik ben een gokker heette. Ja, we hebben het een beetje vrij vertaald. Heel vrij vertaald. We gaan straks verder praten, Michael. Weet het dan over de van of de inspiratiebronnen van André Hazes. Veel Midden-Oosten in de uitzending. Vandaag hoorden we net al het nieuws uit Iran over de presidentsverkiezingen. Maar er is nog meer. Zo heeft Egypte vandaag bekendgemaakt eh, de diplomatieke betrekkingen met Syrië, althans met het regime van president Assad, te verbreken. En Egypte eist ook dat de milities van de Hezbollah terug vertrekken naar Libanon. Bovendien was er het nieuws dat Amerika vindt dat Assad de rode lijn heeft overschreden door chemische wapens te gebruiken tegen de burgerbevolking. Obama waarschuwde al eerder dat dat tot Amerikaanse inmenging zou kunnen leiden. En ja, hij moet van de week bekend gaan maken waaruit die inmenging dan precies gaat bestaan. Ik ga erover praten met oud-diplomaat Petra Stine en Amerika-deskundige Koen Petersen. Goedenavond allemaal. U kunt het gesprek trouwens ook zien op www.radio1.nl. Eerst maar even uh, dat nieuws uit Egypte misschien, mevrouw Stine. Ja, er is een hele grote solidariteitsbijeenkomst geweest vandaag in Cairo um, met de Syriërs. En Morsi uh, heeft... Met de Syrische uh, rebellen. Met de Syrische, nou de opstand, de, de revolutie, ja. uh, hoe je het ook noemen wil. En uh, president Morsi heeft uh, in, in Egypte zelf nogal wat uh, problemen. Er zijn allerlei protesten die in de maak zijn vanwege zijn eenjarig presidentschap. Dus het is bijna een soort whack the dog. Uh, kunnen we nog een afleiding verzinnen... zodat we als region, regionale leider... Niet walking the dog, maar whack precies, the dog. Precies. Uh, wat, wat je nu ziet in de Arabische wereld... is dat saudi arabië Qatar en Egypte... eigenlijk de Soenitische landen aan het vechten zijn. Wie is nu de leider? En ik denk dat dit een manier is voor Morsi om te laten zien... aan zijn eigen bevolking. Ik durf stappen te nemen. Kom er zo op terug, maar we gaan toch even naar Iran, althans de situatie in Iran, naar correspondent Remco Andersen, die voor de Volkskrant werkt en nu geloof ik in Dubai zit, hè, vanavond. Ja, ik ben net uh, een half uur geleden geland vanuit uh, Teheran. Ja. Uh, had jij het verwacht? Thomas Erdbrink uh, had het duidelijk niet verwacht dat Rouhani zou winnen. Is het voor jou ook een totale verrassing? Uh, nou, ik ben iets minder ervaren met uh, de wegen van Iran dan Thomas. Dus ik had wel uh, verwacht dat Rouhani een goede kans maakte. Maar ik en ook de stemmers op Rouhani vandaag hadden niet verwacht... dat hij in de eerste ronde uh, met zo'n groot aantal van de stemmen meteen zou winnen. En hoe komt het, denk je, dat alle professionele voorspellers er zo naast zaten? Misschien dat wij toch een beetje te veel rekening hielden met uh, spelen van uh, het, Iraanse, het Iraanse regime... Uh, of dat misschien nog onderschat hebben. In het begin van de week waren heel veel van uh, de hervormsters in de Iraniërs. Dus die in 2009 de straat op gingen. Die zeiden: Wij gaan niet stemmen, wij boycotten dit proces, wij zijn niet tegen. Maar in de loop van de week zag je dat um, uh, geliefde populaire hervormers zich achter Rouhani schaarden. En de laatste dagen voor de verkiezingen bleken toch heel veel mensen ineens naar de stembus te gaan. Veel jongeren ook, hè, veel begrepen. Gemaakt. Heel veel jongeren zijn ook hij is de kandidaat van de jongeren. Natuurlijk niet alle jongeren zijn in vorming gezin te stemmen op Rohani. Maar bij de stemlokalen gisteren in Teheran uh, zag het te groen... van de kleuren uh, van mensen die oppositie steunen... die allemaal op Rohani stemden. Hij is ontzettend populair onder jongeren. We lieten net een uh, Belgische adviseur van Rohani horen. Een strategische adviseur die zei... ja, ik hoop dat er nu uh, toenadering tot u komt. Tot het Westen, misschien ook tot de Verenigde Staten. Of zal het zo'n vaart niet lopen? Nee, ik ken die adviseur ook, dat is een hele, die, die kan heel veel uitleggen wat Rouhani wil en die in elkaar zit. En wat hij zegt en wat Rouhani zelf ook zegt is, uh, ik wil een rationele dialoog, of het nu gaat over buitenlands beleid of nucleaire uh, atoomverrijking. Maar de vraag is inderdaad of hij dat kan. Uh, het laatste woord wanneer het gaat om buitenlands beleid en, en zwaarwegende kwesties als uh, nucleaire kwestie, steun naar Syrië, dat ligt bij de opperste leider van Iran. Maar wat ik wel veel mensen horen zeggen is, uh, de president heeft wel degelijk invloed. Kijk maar naar de afgelopen acht jaar aan de Achmedine Toen was het heel anders dan de acht jaar daarvoor... onder hervormingsgezinnen president Ghatami. Dus um, ja, de afgelopen acht jaar heeft Achmedine op eigen houtje als president... iedere westerse leider de kast opgejaagd. Dus als een nieuwe president een andere toon voert in het debat... kan er wel degelijk verschil hebben in uh, relatie met de rest van de wereld. We zullen voorlopig uit Teheran even niet horen... dat de holocaust niet heeft bestaan en dat soort dingen. Nee, ik denk dat dat soort nu wel voorbij is met deze man. Hoeveel invloed hij daadwerkelijk heeft, dat blijft de vraag... Maar hij is duidelijk, uh, ja, het is een heel ander type. Hij wil, uh, en de mensen die op hem gestemd hebben... en heel veel Iraniërs... een heel andere relatie met de rest van de wereld... Hij wil een compromis vinden voor uh, het, ja, de atoomverrijking... en de, de, de ruzie. En ik denk dat we dat soort dingen niet meer gaan horen... de komende tijd, nee. Dankjewel, Remco Andersen, inmiddels gearriveerd in Dubai. We, we gaan even door over de situatie in Syrië. Nou, we hadden het al over uh, Egypte... en hun, hun redenen om de betrekking met Assad te verbreken... maar, meneer Petersen... De Amerikanen doen ook steeds bozer op Assad. Waar, waarom komen ze nu opeens in actie? Ja, de aanleiding officieel is dat er uh, nu is vastgesteld volgens de Amerikanen dat uh, Assad chemische wapens heeft uh, gebruikt. En Obama heeft een jaar geleden gezegd: uh, er is een red line die niet mag worden overschreden door het regime. En dat is het verplaatsen of het gebruik van chemische wapens. Uh, dat is de officiële aanleiding. Uh, de zorg in Amerika is dat uh, het regime van Assad toch weer sterker wordt. Uh, dat dat betekent ook dat de positie van Rusland sterker wordt... dan ook van Hezbollah in Syrië. Uh, daar maken de Amerikanen zich geopolitiek veel meer zorgen over... en dat is de veronderstelde echte reden waarom uh, de Amerikanen deze stap zetten. Waar er wel veel vragen uh, bij zijn. Uh, omdat het niet duidelijk is... wat is nou precies het belang, het specifieke belang van Amerika in Syrië? Welk risico moet je lopen? Wat is de doelstelling van de betrokkenheid? Uh, wat betekent het voor de relatie met Rusland? En wie steun je? Want uh, de oppositie welke rebellen, is een, ja. Is ja. Welke is een vrij, vrij gemixte uh, gezelschap... waarbij ook een uh, groot uh, aandeel van islamisten uh, zit... waar Amerikanen geen belang bij hebben. Uh, en Amerikanen hebben slechte ervaringen met het steunen van rebellen. Bijvoorbeeld in Afghanistan. Die uh, tegen Rusland uh, behulpzaam waren. Maar toen ze zelf het regime voerden... uiteindelijk voor de Amerika dus een grote probleem in orde. Vrouw ja. uh, tot nu toe is de houding van Amerika... of van president Obama althans toch geweest. Hou je er buiten? Nou, het heeft iets cynisch. Hè? Er zijn naar verluidt 100 tot 150 mensen omgekomen bij die chemische aanvallen. Kijk, de Syrische, mede, de, de, de, de, de Syrische oppositie zegt, ja, uh, echte kogels doen ook zeer. Er zijn 90.000 uh, mensen inmiddels omgekomen. Dus uh, welke rode lijn hebben we het eigenlijk over? Waarom nu pas? In het geval een deel van uh, de oppositie. En dat is ook wel weer lastig voor um, het congres. Van ja, aan welke kant staan bepaalde mensen, bepaalde groepen... en er is ook nog een behoorlijk groot deel in Syrië... dat nog steeds achter Assad staat. Dus het is niet zo als in Egypte... Hè? Mubarak die was zo ongeliefd bij de hele bevolking. Dus de, als men gaat ingrijpen... dan is er iets van misschien wel 20, 30 procent van de bevolking... die aan de kant van Assad zal blijven staan. Ze steken zich in een wespennest? Nou, schorpioenen zou ik eerder willen zeggen. Een combinatie. Ze zijn ook hele enge beesten. Meneer Petersen, uh, de, de, de er spelen ook binnenlands politieke overwegingen in Amerika. Bill, Bill Clinton is uitgelekt, heeft een toespraak gehouden waarin hij heeft gezegd... Obama zou een mietje zijn als hij niet ingrijpt. Gaat het gewoon om dat soort dingen? Ja, Obama staat er nu op dit ogenblik uh, zwak voor. Uh, hij heeft te maken gehad met he, vermeende schandalen waardoor uh, de aandacht van zijn agenda afleidt als hij militair zich als commander-in-chief presenteert... dan krijg je automatisch meer steun van de bevolking. Dat is eigenlijk standaard uh, het mechanisme. Dat gaat hem helpen. Uh, daarnaast uh, uh, is he, de daadkracht van Obama wordt vaak ter discussie gesteld. Dus nu hij zichzelf met die red line in een positie heeft gebracht... dat hij wel moet, is het voor hem ook om of kuit. Gaat hij door, dan stort hij zich in een ongewis avontuur... met de vragen die ik net opwierp. Maar doet hij het niet, dan wordt gezegd... van ja, het is een slapjanus die veel roept, maar uiteindelijk weinig doet... Uh, hij, kan geen kant op. Uh, en ja. hij kan geen kant op. En dat is niet alleen voor de situatie in Syrië van belang, maar ook voor andere hè, zeggen, dreigementen of posities die Amerika inneemt. Als je het land serieus moet, wil worden genomen... wat Ik voor Amerika cruciaal is, moet je doen wat je zegt. En dat uh, wordt nou, heel lastig. Het, er zijn boze tongen die beweren dat Bill Clinton... Uh, dit heeft gezegd om eigenlijk uh, Hillary Clinton... al een beetje naar voren te schuiven... als de stevige democrat die straks in 2016 wel durft. En ja, het is inmiddels wel bekend geworden... dat Hillary Clinton en een aantal andere mensen... Uh, van het vorige kabinet van Obama vorig jaar... al wilden dat er wapens geleverd zouden worden aan de rebellen. Dus, nou, wie ja. weet. Er zit, er, zit, er, zit, er, zit, er zit nog wel één element van Bill Clinton aan, die heeft, eh, terugkijkend op zijn presidentschap, gezegd: het enige punt waar hij echt verschrikkelijk veel spijt van heeft gehad, is dat hij niet als Amerika heeft ingegrepen in het drama in Rwanda in de jaren negentig. En uh, dat is wel een van de drijfveren die hem ook naar verluidt. Ja. Uh, ja, uh, om dat nu alsnog wel te laten doen. Remco in uh, Dubai, schrikken Iran en de Hezbollah er eigenlijk van... als Amerika dreigt, we gaan ons ermee bemoeien... of, of denkt men het zal wel, zal wel loslopen? Nou, ik denk sowieso dat Amerika nu zo vaak en zoveel heeft gezegd... van wij gaan misschien in deze omstandigheden nadenken over bepaalde acties... Terwijl eh, Rusland schepen met wapens stuurt, Iran vliegtuigen met geld en Hezbollah duizenden strijders, dat Assad eh, wel een beetje in zijn huisje lag. Maar eh, voor Hezbollah en Iran, en zeker voor Hezbollah, is het een existentiële strijd. Wat Amerika ook doet, ze zullen blijven vechten. Want zij denken: als het regime valt in Syrië, dan zijn we geïsoleerd. Daar in het hoekje van Libanon hebben we geen wapens meer, geen geld meer. Dan kunnen we het schudden. Dus hij um, kan doen wat ze willen. Hij is bol als het en Bolsonaro blijven vechten. Dat geldt ook voor het Assad-regime en in iets mindere mate denk ik ook voor Iran. Patrick, nou, hm. het zou natuurlijk kunnen dat de andere partij denkt: Obama heeft zo lang geaarzeld. Ik bedoel, hij slaat nu wat dreigende taal uit, maar het zal wel loslopen. Ja, dat, dat zou. Dat zou kunnen, maar in de tussentijd zijn er een paar partijen al behoorlijk aan, al een, een hele tijd aan de gang met het leveren van wapens. En dat zijn toevallig ook nog eens bondgenoten van. Uh, Want die Amerika. leveren allemaal wapens nou, aan de, so aan so de so beide partijen. Ja, nou, saudi arabië uh, die levert partijen vooral aan groeperingen die uh, nou niet zozeer met de moslimbroederschap, maar wel islamistisch zijn. Qatar. Um, uh, die ook hele leuke culturele projecten doen. Uh, mevrouw Shega Moza, die zat nog op de eerste rij bij de inhuldiging van de koning. Maar die leveren ook wapens aan uh, nou, moslimbroederachtig gelieerde partijen. En wat ik eigenlijk verbazingwekkend vind... dat nog de Europese Unie, nog de Amerikanen... eigenlijk een strategie hebben richting die golfstaten. Want dat zijn echt hele belangrijke spelers. Maar welke strategie zouden ze moeten hebben dan? Nou, ze zouden in elk geval in de diplomatie uh, wat uh, meer moeten gaan onderhandelen en moeten praten met, ook met, met deze staten. Ja, die kunnen we natuurlijk niet verdenken van het promoten van democratie en vrijheid van meningsuiting. Nou, en als je dus. ziet wat die rebellen steeds meer aan het doen zijn. Uh, ik bedoel, in het extreme is het echt eating heart and minds. Maar, uh, nou, dus mensenrechten. Human Rights Watch heeft inmiddels ook gerapporteerd dat mensenrechten schendingen voor het grootste deel nog aan de kant van de Assad-regime komen. Maar. Veel rebellen maken zich ook schuldig aan verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten. Komperters, wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij een Amerikaanse interventie? Want de Amerikanen hebben ook heel veel uitgesloten, geen grondtroepen. Uh, en dan blij dat ze weg, weg kunnen uit Irak en Afghanistan natuurlijk. Ja, vooralsnog wordt gesproken over het leveren van uh, middelcategorie middel wapens aan gematigde groepen. Uh, wat een vrij abacadabra spreuk is, want de vraag is hoe doe je ja. dat uiteindelijk? Wat uitgesloten is ja. in de formele communicaties is grondtroepen. Uh, en de no-fly-zone afdwingen, dat is een soort tussenvorm... waar niet expliciet uh, op gecommitted is, maar waar wel rekening mee wordt gehouden... dat dat een van de ambities van Amerika gaat zijn. Ja. Uh, meneer Petersen had het al over de trauma's van uh, Afghanistan. Er is ook een groot trauma over Irak natuurlijk. Want daar was het ook een combinatie van een wespen en een schorpioenennest. Wat ik ook zie gebeuren, is dat in, uh, na de inval in Irak in 2003... was er eigenlijk blikken geen echt plan te zijn voor de wederopbouw. En daar is nu in de Amerikaanse pers ook veel kritiek op uh, Obama... van wat voor plan heb je nou eigenlijk als die interventie zou lukken? Hoe ga je dat land dan weer opbouwen? Wat voor mensen heb je daarvoor nodig? Worden die eigenlijk al opgeleid? En ja, daar horen we vrij weinig over. En een aanvulling erop wordt ook gezegd dat er is per definitie een point of no return. Elke stap die je zet, daar kun je niet meer naar terugtrekken. Als je wapens nu levert, kun je niet meer stoppen met die wapenleveranties. Als je een no-fly-zone instelt, kun je daar niet meer mee stoppen. Ja. Dus het is een one-way street waar Amerikanen zeer sceptisch over zijn... of dat goed gaat aflopen, gelet op Afghanistan en Irak en de ervaringen daar. Ja. De maar... oorlog geen gerommeld is... Nou ja, het is eigenlijk een, een schaakbord... waar een aantal schaakpartijen tegelijkertijd op worden gespeeld. En uh, wie straks schaart macht staat, dat uh, weten we nog niet. Syrië hadden we het over. En de relaties ook met Egypte en Iran... waar net een machtswisseling heeft plaatsgevonden. Peter Stine bedankt. Koen Petersen bedankt. En in Dubai ook volkskant-correspondent Remco Andersen. En ja, dan moet ik nu weer overschakelen van Koen Petersen... naar de andere kant van de tafel, naar Michael Peterson... André Hazes, we draaien vanavond de muziek die hem inspireerde. U bent zijn ar manager geweest. U koos dus vaak de muziek uit. U heeft dat net verteld. Er werden uh, composities aangeboden en dan ging u in dat huisje met hem brainstormen over wat is geschikt uh, voor jou. Maar kwam hij vaak ook heel stellig met dit wil ik opnemen of je en jij het nou leuk vinden of niet, Michael? Nou, dat viel me mee. Bij hem was heel bepalend of hij uh, zijn, zijn uh, stem echt voor het liedje kon gebruiken. En het ging met name om het refrein, als hij daar ruimte in had, zodat hij echt zijn bekende uithalen kon doen, echt kracht kon zetten. En er moest natuurlijk ook ruimte zijn om de snik daarin te verwerken. Dan sprak het nummer wel aan. En kon dat niet, was dat refrein te kort of te benauwd, dan, uh, dan... En die? Een deel van zijn repertoire hebben jullie in Italië gevonden. Dat is ook niet zo gek. Ook Willy Alberti, bijvoorbeeld, heel veel Italiaans repertoire. Was dat opzet? Nou, Passen is... dat bij elkaar? Kon die snik daarin? Dat was eigenlijk het beginperiode van André. was traditiegetrouw, de belangstelling voor de, de grote Italiaanse tenoren. Uh, mede ingegeven door Willy Alberti, die dat ook gedaan heeft ja. natuurlijk. En die zei, uh, het eerste liedje was uh, Periode, wat we allemaal kennen. En dat, dat uh, zong André als achtjarig jongetje op een kistje op de Albert Kuip. En uh, daar is hij eigenlijk door, uh, door. Zo is hij uh, begonnen. Ja, Sonny Kijkom heeft hem daar eigenlijk uh, weggehaald. Op de Albert Kuip. Op de Albert Kuip. En uh, hij deed dat eigenlijk om geld te inzamelen... voor een cadeautje voor zijn moeder te kopen. Dus dat, dat, dat, ja, dat klinkt heel dramatisch, maar dat is het ook zo. Ik geloof het verhaal ook echt. En uh, dat, uh, dat, is, uh, dat is zo gegaan. En, en hij zong dat liedje Piove. Uh, het enige woordje wat goed was, was Piove. En de rest van het Italiaans ontging hem. En daar maakte hij zelf een, een soort jabbel talk van, zoals de, de Engelsen zeggen. En het was absoluut geen Italiaans. Maar, maar dat uh, was wel... Uh, we, hebben, we hebben een fragment gevonden van hoe André Piove... Oh leuk, dat is het ja. Nee. Nou, nu wacht hij het woord piove wel goed uitspreekt. Ja, het, het, het, het lijkt wel, maar het is het niet helemaal. En nu komt het origineel. In echt Italiaans. Oh. <tied> ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba l'amore passa c'era una volta poi non c'è più cose che trema sul tuo E' piogsio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove piove. Amore passa. C'era una volta. Poi non c'è più. Ciao, ciao, bambina. Non ti voltare. Non posso dirti. Rimani ancora. Vorrei trovare parole. Meisjeskoortje. Ja, ja, mooi, hè? Ja, heel braaf, heel braaf. Wie was dit? Dominique Madundo. Uh, liedjes schreef in 1873 en het is een man die ook een Volare heeft geschreven. Dus dat is toch wel een groot. O, die Pinto, die Blue. Ja, exact. We gaan straks meer uh, right. horen over de muziekkeus van André Hazes aan de hand van Michael Peterson. De eerste wedstrijd van de Confederations Cup is net afgelopen in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia. Geld als generale repetitie voor het WK voetbal volgend jaar. Correspondent Mark Bessems bezocht de wedstrijd. Goedenavond. Goedenavond. Mark, wie heeft gewonnen? Uh, Brazilië heeft gewonnen met uh, 3-0 in een, uh, wat mij betreft, uh, aangename wedstrijd in een prachtig mooi nieuw stadion. Dus een uh, leuk begin van de Confederations Cup. En, en tegen wie speelden ze? Tegen Japan ah, speelden ze. Is geen kunst. En, uh, uh, nou ja, god, uh, uh, het is uh, moeilijker dan Tahiti en dat staat ook nog op het programma. Althans, die doen ook mee aan de Confed Confederations Cup. Uh, uh, het, ik weet ook niet of het nou uh, in eerste instantie over het voetbal zal gaan de komende dagen. Het gaat denk ik meer, inderdaad zoals je zei, over die test. De generale repetitie voor het WK. Want hebben ze hun zaakjes voor elkaar, vind je, de Brazilianen? Nou ja, uh, het is maar hoe je het bekijkt. Kijk, je kan uh, de minister van Sport hier van Brazilië, die zei al voor aanvang van uh, dit uh, toernooi van de Copa de, Confe de, de Confederations Cup. We hebben een dikke negen. Nou, dat is zwaar overdreven, want er gaat echt heel veel mis. De voorbereidingen verlopen alles, behalve soepertjes. Maar ja... Uh, het is allemaal wel gelukt. Ik bedoel, er is een wedstrijd gespeeld. Er zijn niet al te veel uh, rare dingen gebeurd. Dus vanuit dat perspectief, perspectief kan je zeggen hartstikke goed. Maar laten we wel wezen, er zijn een heleboel dingen die uh, nog lang niet zo lekker lopen. Ik begreep dat er in Sao Paulo ook uh, protesten zijn geweest. Ook al tegen het WK. Van wij willen geen WK, wij willen een oplossing voor de armoede. Ik dacht dat het een totaal voetbalgek land was, maar dat geldt niet voor iedereen. Dat geldt niet voor iedereen, maar er zijn inderdaad van, van allerlei interessante uh, dingen aan de hand. Kijk, Brazilianen gaan over het algemeen niet zo snel de straat op. En toch, deze week in Sao Paulo, uh, grote protesten die ook uh, uit de hand liepen. Dat ging eigenlijk over iets heel anders. Dat ging over uh, uh, het tarief voor het openbaar voer dat omhoog uh, ging. Maar ook hier vanmiddag in Brasilia, voor aanvang van de Confederations Cup... Ook rellen die, uh, uit de, uh, ook een demonstratie die uit de hand liep. En dat was wel duidelijk gericht uh, tegen wat zij zeggen: het geldverslindende uh, WK. Um, ja. Weet je, er zijn genoeg mensen die ontzettend gek zijn van voetbal en die het allemaal prachtig vinden. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja maar wacht eens even, dit kost honderden miljoenen. Alleen al dit stadion hier in Brazilië. 500 miljoen. In een stad waar eigenlijk geen voetbalclub van betekenis uh, uh, te vinden is. In een stad ook waar je een heel groot tekort hebt aan sociale woningbouw. Waar zoals in andere steden in Brazilië gezondheidszorg niet goed voor elkaar is. Uh, waar een heleboel infrastructuur... Uh, projecten, Dus verbeteringen aan autowegen en buslijnen, weet ik wat allemaal. Die, die lopen gewoon voor geen meter. En dan gaan, wij met, uh, dan gaan we hier in die stad honderden miljoenen uitgeven aan zo'n stadion. Nou, er zijn genoeg mensen die dat uh, niet zien zitten. Brazilië heeft een soort van socialistische regering. Hoe, hoe gaan die manoeuvreren? Als aan, de, ja, aan de ene kant willen ze dat WK graag, aan de andere kant komen er misschien ook dan protesten. Hoe stelt die regering zich op? Um, nou, ik zag uh, uh, vandaag uh, in het stadion uh, uh, tijdens zeg maar, de, de openingswoorden van de president Dilma, Dilma Rousseff... Uh, die was helemaal verrast, want wat gebeurde er? Een heleboel mensen in het stadion uh, riepen uh, boel en uh, begonnen haar uh, nou ja, toch een beetje weg te schreeuwen. Uh, dat betekent dat er een heleboel mensen zijn in dat stadion die haar niet zo geweldig vinden. En, uh, maar goed, in het stadion zitten mensen met wat meer geld, want een kaartje is niet goedkoop. En die houden sowieso niet zo heel erg van Zuma en haar arbeiderspartij. Um, dus dat is op zich niet zo nieuw. Maar kijk, um, die arbeiderspartij die heeft natuurlijk een op zich goede naam, want ze hebben de afgelopen jaren... Uh, aan kop gestaan, terwijl Brazilië maar bleef groeien en groeien en de armoede uh, uh, terugliep. Maar het gaat nu gewoon ietsje minder met Brazilië. De economie is niet meer zo hard aan het groeien. En het wordt heel lastig om nog zo'n spectaculaire uh, ja, sprong uh, te maken als de afgelopen jaren. Um, dus ja, ik denk dat ze het WK van één kant willen gebruiken om, uh, om uh, aan de buitenwereld te laten zien... dat ze nog steeds zo ongelooflijk groot en machtig zijn. Ja, van de andere kant uh, zal die discussie ook alweer een beetje oplaaien. Waarom zoveel geld uitgeven als we het thuis zo hard nodig hebben... voor andere dingen? En tenslotte, wie gaat die Confederations Cup uiteindelijk winnen, Mark? Ja, ik, uh, mijn gok is Brazilië. Ik <laughs> hartstikke goed nu. En, uh, me geen ik gok. gun het ze wel, hoor. <laughs> Dank je. Mark Bessems uit okay. Brazilia. Mark Peterson. De muziek van André Hazes. We kunnen natuurlijk om één nummer niet heen... en dat is zeg, gelooft in mij. Tegenwoordig ook als, als musical, maar dan Hij gelooft in mij geheten. Ja. Uh, dat was eigenlijk ook een cover die jullie ergens in het buitenland hebben ontdekt. Hè? Ja, het is een cover van, uh, van uh, Kenny Rogers. Hij heeft daar nummer één mee gehad. She Believes in Me in Amerika. Uh, veel mensen denken ook dat hij het nummer geschreven heeft. Dat is niet zo. Dat is leuk om te vermelden. Want het is gedaan door Steve Gibb. En dat is hier de zoon van Barry Gibb van de Bee Gees. Dus dat is ja. al aardig om te weten. Um, een nummer wat wij uitgebracht hebben in 1980 uh, en niet direct een hit werd, overigens. Maar dat dan is vijf... later gekomen pas? Ja, het is later gekomen en we hebben het ook nummer opnieuw opgenomen. Toen uh, John Apple besloten had dat dat de titel van Documentaire film uh, op het is nou, worden. Dan, dan willen we wel een nieuwe versie maken. Want die uit en waarin 1980... veranderde die? O Waarin verschilde die? Nou, het geluid was allemaal wat breder en wat meer deze tijd opgenomen. En de zang was toch ook wel beter. We hebben het echt helemaal opnieuw gedaan, ook opnieuw ingezongen. Kenny Rogers is een beetje uit de country-en-western-sfeer Past dat ook bij Amsterdam? Past ook bij Amsterdam. Althans, haast, doe wel iemand die heel snel een liedje naar zich toe trekt. Dus je kan veel dingen tegen hem ophouden. En, uh, maar Country Western, hij is enorm Amerika-liefhebber natuurlijk. Afgezien van de bluesmuziek is hij ja, ook wel gecharmeerd door Country Western. En, uh, en dan, maar nog meer door de Amerikaanse crooners eigenlijk. Zijn grote uh, held is eigenlijk Dean Martin. En, ah. uh, niet direct Country Western, maar, maar dat is zijn, uh, Dat hebben we eigenlijk, uh, eigenlijk, eigenlijk nooit gecoverd. Maar soms moet je je helden een beetje met rust laten. Nou, waarschijnlijk kent iedereen alleen maar zich gelooft in mij. En niet She Believes in Me, we gaan het draaien. She lays sleeping I stay out late at night And play my songs And sometimes all the nights Can be so long and it's good When I finally make it home All alone While she lays dreaming Try to get undressed without the light. and quietly she says, "How was your night?" And I come to her and say, "It was all right." And I hold her tight. And she. She was my girl I could change the world With my little songs I was wrong But she has fed the knee. And so I go try trying fed the knee. And who knows maybe on some special night If my song Try. I will find a way while she lays, while she waits for Rogers song but later geloofde She believes in me. komende week zal voor de 81ste keer de 24 uur van De Man worden gereden. De legendarische wedstrijd is sinds jaar en dag het strijdtoneel... van Europese teams als Mercedes, Audi en Ferrari. Maar dit jaar zal er voor het eerst in de geschiedenis is dat... een volledig Chinees team aan meedoen. En in Tong uit Amsterdam is een van de coureurs... die voor dat team zal uitkomen. En hij is aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Hopin-Tung, van, vandaag aangekomen in Le Mans. De eerste voorbereidingen voor de race al achter de rug inmiddels? Uh, ja, zeker. We hebben vorige week al een uh, testdag gehad hier in Le Mans. En dat verliep uh, zeer voorspoedig. Natuurlijk uh, grote dag voor ons als team zijnde. Uh, zoals u al aangaf, het eerste Chinese team wat zal deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. En ja, nu weer teruggekomen met een uh, drukke week voor de boeg. Weer vol voorbereidingen al voor ons uh, op uh, zaterdagmiddag om drie uur van start gaan. Uh, de team heet de KCMG, de KC Motor Group. Wa waar komen die ja. precies vandaan? Uh, nou, de KC Motor Group is een, eigenlijk een team wat uh, in meerdere klassen actief is in Azië. Uh, dan moet je denken aan uh, formule zoals Formule 3, uh, Formule Nippon in Japan, maar ook in tourwagens. Uh, en ze hebben eigenlijk nu uh, voor het eerst ja, gekozen om uh, deel te gaan nemen aan, het, uh, aan de 24 uur van Le Mans. En ze hebben uh, vorige maand ook al gereden in uh, Silverstone. Daar was ik zelf helaas niet bij vanwege andere verplichtingen. Maar dat was zeg maar, het debuut in ja, de zogenaamde sportscars, uh, de, de, de prototype auto's. U woont zelf afwisselend in Peking en in Amsterdam. Voor hoeveel van de collega-coureurs geldt dat... dat ze niet allemaal in China wonen? Uh, nou, in principe ben ik uh, ja, de enige Chinese-coureur van dat team. Uh, mijn teamgenoot is een, uh, een Zwitser die overigens en uh, mijn andere teamgenoot is een, een Brit die gewoon ook in... Oei, de lijn valt een team... beetje weg. U moet heel hard ja. schreven, meneer uh, Oh, oké. Okay. Sorry. Ja, ik, um, uh, ik ben de enige Chinese het team. Mijn teamgenoot is een Zwitser die overigens wel in uh, Shanghai woont. Uh, en mijn andere teamgenoot is een uh, Brit die uh, gewoon in Engeland woont. Maar de eigenaar van het team, uh, Paul Yip, is een, uh, een Hongkong-Chinees die uh, ja, gevestigd is in Hongkong. En bent u in Le Mans geregistreerd als Chinees of als Nederlander? Als uh, Chinees. Hoe populair is de autosport eigenlijk in China? Er bestaan hier allemaal achterhaalde uh, beelden... van de, de enige sport uh, is pingpong en zo, en tafeltennis... maar dat is al lang niet meer zo. Nee, nee, zeker niet. Uh, in 2004 is uh, voor het eerst een formule 1 race gehouden in uh, Shanghai. En eigenlijk sinds dat moment heeft de uh, sport best wel... Ik geloof dat het nu definitief misgaat... Nog even proberen om contact te krijgen met coureur Hoopintung in Le Mans... waar hij is voor de 24 uur van Le Mans. Maar nee, het gaat niet lukken. Nou, een andere, andere keer misschien uh, verder over dit onderwerp. En uiteraard wensen wij de Chinezen en Hoopintung... heel veel succes bij de race van Le Mans. We hebben al heel veel over André Hazes gepraat, Michael Peterson... maar nog één ding niet, namelijk een nummer van Udo Jurgens wat u ook voor ons heeft uitgekozen. Wat uiteindelijk geeft mij je angst is gaan heten... maar in het Duits giep me je de hand heten. Duitse en Dat had ik nou weer niet verwacht. Ital Italianen, oké. Okay. Amerikaanse country- en western-cowboys ook nog wel. Maar ho ho ho hoe kwam Udo Jurgens op zijn repertoire? Ja, klopt het ligt ook niet in de lijn van de verwachtingen. Maar het, het was wel zo dat de, de, de um, schoonfamilie van André... ook nog wel een vinger in de pap hadden. En met name zijn schoonmoeder, uh, Friedel van Galen... Dat herinner enorme... ik mij de film van John Appel, de schoonmoeder. Ja, ja, ja. Enorme uh, Udo Jurgens-fan, die draaide dat uh, de hele dag. En uh, ja, die zei van, nou, het is wel leuk wat jullie allemaal doen... als jullie nieuwe platen maken, maar er moet toch wel een liedje van Udo Jurgens op. Dus, uh, en wat was uw eerste reactie daarop? Nou, ik dacht van, nou, daar moeten we nog maar even mee wachten. Maar André zei van, laten we nou doen, want dan ben ik van het gezeur af. Dus uh, we hebben dat toch uh, gedaan. En, en, en uh, ze heeft helemaal het gelijk aan haar gezijde gehad. natuurlijk. Want het is een van de grootste Anne Hazes hits geworden, ever... die, die tot, tot het laatste moment op het repertoire gestaan heeft. Maar het is eigenlijk alleen op het repertoire gekomen... om de lieve vrede in de familie te nemen. Nee hoor, nee, nadat we het opgenomen hadden, was het uh, pleitbeslecht. We gaan het zo draaien. Maar ik wou het ook met u nog even hebben over... het is nu negen jaar geleden... Tijd gaat snel. Yeah. Uh, er is nu ja, die ode eigenlijk aan hem die in de psychodome wordt gebracht. Maar wat is er verder van zijn invloed merkbaar in de Nederlandse muziek, vindt u? Of is dat toch een beetje verloren gegaan? Nou, ik ben natuurlijk heel blij dat we het nu eens over de muziek kunnen hebben. Ik denk dat de muzikant is erg altijd erg onbelicht, onbelicht is geweest. En het is natuurlijk iemand die een, ja, een, een, een, een heel goed gehoor had en heel goed... We uh, hoorden we het nu over repertoirekeuze? Nou, daar was hij ook feilloos in. En, nou, op de eerste plaats natuurlijk een, een, een geweldige zanger. Echt een zanger in, in hart en nieren. Met een heel mooi gevoel voor muziek. Met een heel mooi gevoel voor emotie. En uh, dat is heel bijzonder. En wat is er over? Ja, ik denk dat er heel veel over is als je bedenkt... dat er nu uh, dit weekend meer dan 50.000 mensen zijn liedjes mee gaan zingen. En dat zijn niet mensen van, van de generatie Maar anders. De kaartverkoop is ge idioot gegaan. Hè? Ja, dat is, dat is echt buitensporen. Eerst het succes van de, van de musical. En, en wat ook boven verwachting is, die steeds maar weer met maanden verlengd wordt vanwege het succes. En dan nu eh, zo kort daarop, dan dit, dit amazing feest. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het heel bijzonder dat, dat zo leeft. En daar, daar, daar zitten dus uh, ook hele jonge mensen bij... Die, die dat repertoire ook omarmen. In een tijd waarbij uh, de Nederlandse dansmuziek eigenlijk hoogtijd viert... is er ook nog belangstelling voor, uh, voor André Hazes. Is er ooit een, een soort opvolger voor hem gekomen? Iemand die even groot is als Hazes? Nou ja, er zijn wel veel mensen die natuurlijk in zijn slipstream uh, uh, opereren. Denk aan een Frans Duits bijvoorbeeld. En... Uh, ja, ik heb het, ik heb het uh, nooit, uh, nooit zo ervaren als dat het nou de, de, een nieuwe hazes zou zijn. Ondanks alle goede bedoelingen. Gaat u wel naar de Zegodoom? Ik ga morgenmiddag kijken. Nou, we hadden ook het origineel van eenzame kerst nog kunnen draaien... en van een beetje verliefd en van, in, ik meen het, en natuurlijk van wij houden van oranje... maar het is het origineel geworden van Geef mij je angst. Du sagst, du bist frei und meinst dabei, du bist alleine Du sagst, du bist stark und meinst, du hast noch ein paar Träume Jeder Blick aus deinen Augen ist ein stummer Hilfeschrei Mir geht es genau wie dir, du kannst ruhig ehrlich sein Du sagst, dir geht's gut, jedoch das klingt bei dir so bitter. Wenn ich dich berühre, ist mir, als spür ich, dass du zitterst. Deine Seele ist voll Narben, du hast Angst, sie brechen auf. Vergrab dich in meinem Arm, ich schütze dich so gut ich kann. Mir deine Angst. Ik geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Nacht. Ik geb dir den Morgen dafür, solang ik dich niet verlier, vind ik ook een Weg. Bier ins Gesicht, ich suche dich in deinem Schweigen Noch fällt es uns schwer, das was wir fühlen auch zu zeigen Doch ich will in dir versinken, bis uns beide nichts mehr trennt Und wenn dich die Kraft verlässt, vertrau auf mich und halt dich fest Gib mir deine Angst, ich geb dir die Hoffnung dafür, gib mir deine Nacht. Ich geb dir den Morgen dafür, gib mir deine Angst. Ich geb dir Gewissheit dafür, gib mir deinen Traum. Ich geb dir die Wahrheit dafür. Zanger Udo Jurgens en Gib meer hand. En dat werd later de grote hit: Geef mij je angst. Ik praat met Michael Peterson, de ANR-manager van beiden André Hazes. We hadden het al even over zijn emotionele karakter. Ik, ik kan me toch voorstellen dat als jullie in dat huisje in de Hoek van Holland zaten, dat jullie slaande ruzie hebben gehad. Nou, liep... liep hij wel eens weg of liep u wel eens weg? Nee, dat is heel raar eigenlijk niet. We vonden elkaar net op tijd, maar. Het is ook wel goed om, om, om behoorlijk uh, verschil van mening te hebben natuurlijk. Dat waardeerde hij zelfs heel sterk. Het is nog vaak dat die mensen van dergelijke de Grote uh, ja, omgeven zijn door ja-knikkers. En hij vond het wel leuk als je een keer zei van... nou, dat, uh, wat jij er ook van vindt, we gaan het gewoon doen. En uh, hij probeerde je ook wel uit op dat moment. Van, hoe, ver ga je, hoe ver ga je tegen me in? En, uh, maar we kwamen altijd op tijd. Maar het was niet schreeuwen, huilen... Uh... Nee, nee, wel. nee. We hebben wel natuurlijk, als we het uiteindelijk op gingen nemen... en dat het heel lastig ging... of dat, dat André, uh, de, de, uh, die lette ook op dat het wel in zijn toonsoort was... en als het dan toch niet helemaal goed ging in het studio... dat het te hoog of te laat was, ja, dan, dan waren de raapgaar natuurlijk. Dan was er wel van, zie je wel, ik zei nog tegen je toen in Hoek van Hollands... dit is niet mijn stuk. En dan gaat het in de ja, studio. Ja, zie je wel. Ja, ja, zie je wel, dan heeft hij het gelijk aan zijn zij. En dan ja, dan, dan heb jij het gedaan natuurlijk. Maar dat, dat is... Uh... Dat hoort er een beetje bij. Ja, dat van neem. welk nummer bent u achteraf blij dat u het heeft doorgezet tegen hem in? Uh, het is een, een um, liedje van Mark Anthony geweest. Dat was een, een, een, een zanger die vooral in Zuid-Amerika heel populair was. En dat staat op de cd strijk Lustig. En uh, ik weet niet meer hoe wij het genoemd hebben. Het was in ieder geval het tweede liedje van die plaat. En dat... Uh, ja, dat, dat, dat, was ook, dat is ook een lastige, omdat hij, dat hij dan Mark Anthony totaal niet kent. En, en dat puur op het, op het uh, Dan van, ja, laten we het dan maar proberen. Maar het deed omdat hij daar enorm veel kracht kan zetten. Heel erg kan uithalen, wat ik net vertelde. En uh, uiteindelijk, uh, als we terugkijken, is, is ja, die, eigenlijk die hele cd toch wel uh, een van de, van de meest succesvolle geweest. Ik dank u voor uw komst, Dank u, wel. Michael Peterson. Het is vijf voor twaalf. En dit weekend wordt Rome overspoeld door Harley Davidson-motoren en hun bereiders. Morgen zal Paus Franciscus op het Sint-Pietersplein meer dan duizend van hun zegenen. Frans Kramer is Harley davidson berijder Hij is op dit moment in Rome. Met hoeveel zijn jullie al, Frans? Nou, we zijn met heel veel mensen in Rome. Of het er nou honderdduizend zijn of meer, dat durf ik niet te zeggen. De mensen die komen uit, uit, uit elk, uh, elk land van Europa en zelfs daarbuiten buiten... En, uh, nou ja, dit is één hele grote happening. Uh, vanmorgen hadden we de parade met 3000 motoren vanaf Ostia, waar het evenement uh, zeg maar, plaatsvindt. Uh, door naar het, uh, het, uh, het Olympisch Stadion in Rome kwamen langs het Colosseum, helemaal door de binnenstad. Dat was al een geweldige ervaring, zeg maar. Maar een, ja, het hoogtepunt... Uh, van, van, de, van, deze, van dit weekend. Is morgen, ja. Dat denk ik toch eigenlijk wel, ja. ja. Ik begreep dat niet... Uh, alle Harley-Davidson's gezegend worden. Althans hun bereiders. Hoe, hoe zit dat? Nee. Wie bepaalt dat? Hier zijn zoveel Harley-Davidson's. Als die morgen allemaal naar het Sint-Pietersplein zouden gaan... Nou, dan zou Rome helemaal... een uh, verkeerschaos worden. Daarom hebben ze besloten om 1400... uitgeloten... mensen mogen dus met motor... het Sint-Pietersplein op. Maar... Wij zijn hier met z'n drieën en wij mogen als voetganger het sint pietersplein op. Je gaat wel. Ja, ik ga zeker. Ook aan de telefoon is Vaticaankenner Stijn Fens. Dag Stijn. Heeft Franciscus wat met motoren of is het gewoon een erfenis van Benedictus die iets met motoren had? Ja kijk, Benedictus heeft een paar jaar geleden twee uh, motoren van het merk Ducati aangeboden gekregen... En die rijden nu rond uh, in het Vaticaanstad, daar rijden politieagenten op. Nou, ik geloof niet dat, dat Franciscus echt veel heeft met motoren. Als aartsbisschop van Buenos Aires ging hij met de metro, Hij had niet eens een auto. Maar ja, hij staat uh, dicht bij de mensen, dus ook dicht bij motorrijders. De paus gaat uh, de bereiders zegenen vanuit zijn raam. Is dat gebruikelijk? Ja, dat, dat is al eerder gebeurd. Uh, zelfs uh, pausen zegenen al auto's en motoren vanaf 1932. Dat was toen tijd niet zo gek, want een auto werd iets gezien als uh, iets heel gevaarlijks. Nou, een motor kan ook gevaarlijk zijn. Dus dat is niet, uh, niet, uh, dat is niet zo gek. En uh, ja, kijk, en er kunnen maar 1400 hardy Davidson-rijders worden toegelaten, maar in die 1400 rijders ze de paus natuurlijk eigenlijk alle motorrijders op de hele wereld. Frans Kramer in Rome weer. Uh, heb je nog de stille hoop dat de paus zelf een rondje gaat rijden? Of zit dat er niet in? Ik zie er eigenlijk wel toe in staat, maar... ik denk niet dat de veiligheid dat toelaat. Ik hoop het zo. Dankjewel. Een hele mooie dag morgen op het Sint-Pietersplein. Frans Kramer en jij ook bedankt, Stijn Vents. En daarmee komt een eind aan een oog namen als Petersen, Peterson, Peterson Andersen en Davidson. Morgen presenteert John Jansson van Galen... en straks BNN met onder meer De Wereld van Filemon. Goed weekend. Goedenacht, vrienden.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 ABN AMRO verzekeringen. Ja, dag zeg, ik ben met mijn man aan het kamperen in Noorwegen... en u heeft een eland onze nieuwe tent vernield. Bepaalt geen ramp, hoor. En ik snap heel goed dat jullie zo niet uitkeren. Ik zei al, joh, we pakken lekker een hotel. Zo'n tent vergoeden ze toch nooit. Mevrouw, we keren gewoon uit, hoor. En storten het bedrag direct op uw rekening. Kunt u gelijk een nieuwe tent kopen. Oh. Verzekerd zijn via uw bank heeft zo zijn voordelen. Dat is verzekeren Anonu. ABN AMRO, de bank Anonu. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was...